Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Niet meer op de fiets, naar school, je sportclub of de tandarts kunnen. Het komt steeds vaker voor in ons land dat deze plekken bij jou in de buurt verdwijnen... en dat je steeds verder weg moet om daar te komen. Komt allemaal door de Rijksoverheid, want die heeft veel geld in de Randstad... en grote steden zoals Eindhoven gestoken, vertelt verslaggever Josephine Trehi. Met als gevolg dat bepaalde regio's, andere regio's, kop van Noord-Holland, Limburg... maar inderdaad hier ook de, de veenkoloniën zwakker geworden zijn. Er werd hier niet geïnvesteerd op het gebied van economie, onderwijs, uh, gezondheidszorg. En dat is iets wat je dus ook hier uh, terug ja, er verdwijnen daar scholen, huisartsenpraktijken, winkels en bushaltes. En dus moeten de overheid betere plannen maken, zeggen de onderzoekers. Schotland heeft een nieuwe premier. Het is Humza Youssef van 37. En hij is ook gelijk de eerste moslim in de geschiedenis die dat land gaat leiden. Correspondent Arjen van der Horst heeft even op zijn cv gekeken. Ja, Youssef is een bekend gezicht, toch wel in de Schotse politiek. Hij zit al acht jaar in de regering. Zijn laatste baan als minister van Volksgezondheid. Ja, echt een volgeling van Nicola Sturgeon. En dat was weer de vorige premier van Schotland. Zij stopte een maand geleden omdat ze tijd vond voor een nieuwe leider. In het Zuid-Hollandse Sliedrecht zijn twee mensen geschept door een taxibusje. Dat busje raakte van de weg op de stoep waar de twee net toen liepen. Daarna reed het busje dwars door een heg en botste uiteindelijk tegen een huis aan. De twee mensen moesten met spoed naar het ziekenhuis. De taxibestuurder is opgepakt en volgens de politie had ze te veel gedronken. En een stukje verderop in Dordrecht zijn twee hangbuikzwijnen gevonden op een parkeerplaats. De politie denkt dat ze daar zijn gedumpt en wil weten of iemand iets heeft gezien. De beesten werden donderdag gevonden vorige week. Een buurtbewoner wist er toen eentje te vangen en het andere zwijn moest worden verdoofd. De dieren zijn naar een opvangplek toegebracht. Heb ik nog wat weer voor je. Nu vooral droog. En dat blijft vanavond ook zo op de meeste plekken. Vannacht gaat het flink afkoelen. En dan kan het ook gaan vriezen op sommige plekken. Morgen een wisselvallig dagje met van alles wat. En dan weer een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het alweer vast in het Noord-Hollandse land. 20 minuten vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddoor bij Knoop in De Hoek. Want er staat daar een kapotte vrachtwagen de rechte rijstrook te blokkeren. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Waterhausmeer bij Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging daar door 10 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint-Pancras.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 Kijk naar uh, ja, Nederland-België, uh, heren en uh, dames. Ja. Ja, en dat hadden we in het vorige uur natuurlijk ook, hè? Met uh, de mister uh, ja, België ja, mis, mis, en, uh, en de mis, mis uit ja. Limburg. Ja, zo is dat. Nou, net. blij dat je hier bent. Oh, dankjewel. Ik ja, ben ook um, blij. Ja. <laughs> zeg nog even wat tegen, de, tegen je vrienden in Colombia. En dat in, vind Guatemala, ik Guatemala, in Guatemala, hè? Ja, ik zag iemand ja. over Guatemala. Ik je blij dat je hier voor dat in instagram wil Het is uh, tien uur ochtends begreep ik. Zit, ja. Zitten ze in, uh, in Colombia dan ook aan de koffie? Ja, denk wel. Denk dan mijn papa ook Nog lekker koffie gaan drinken lekker, dan... lekker aan de espresso of? Uh... Ja. Of, of, of uh, doen ze daar ook aan de cappuccino? Ja, espresso, koffie, ah, ja. Hè, koffieland. Oh. Ja, ja, ja, tuurlijk. Er worden toch de, de bonen geteeld in Colombia. Ja, ja koffiebonen. ja. Het ja. Ja. Um, um, is ook een koffieland. Oh ja, dat zag ik me af Drinken de mensen het in Colombia thuis? Of uh, in de, zeg maar, de koffiebarretjes? Uh, allebei. allebei. allebei. Okay. Koffie is lekker. Ja, ja, ja. Voor de in nederland hè? Ja, ja. Oh, ja. Wat drink jij zelf het liefst? Cappuccino. Cappuccino. <laughs> okay. Ja, die is heel lekker. Toch de Italiaanse ja. kant, hè? Ja. Grace, even over jezelf. Je, je bent uh, hoe lang in Nederland? 13 jaar. 13 jaar. Hmm. Fred zei net al, je, je Nederlandse is met sprongen vooruit gegaan. Ik Dus, uh, <laughs> dus uh, wat dat betreft... Want, uh,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 Nou. We gaan hem starten. Ja. Moet je lukt het Fred? Ben je heel benieuwd. Oké. Okay. Gewoon wat. Oh, daar komt hij aan. De nieuwe single van Chris. Single van Grace ja. uh, De Geer uh, bij CFM. Ja, mooie plaats. Moest even rommelen aan de techniek, maar goed. Ja, nou, het, is, uh, het is gelukt. Ja, er is ah, ja, toch ja, ja, wat ja, uitgekomen, ja, ja. in ieder geval. Uh, ja, een lekkere, lekkere heavy plaat. <laughs> ja, zeker. ja, zeker. Ja, toch? Ik bedoel uh, mine, of, nee, Your name. Niet my name, Your name. <laughs> <laughs> Want ik zat, ik zat me over te vragen was je erg boos toen je dit schreef? <laughs>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 Ja. dat klinkt er zo lekker... Het wordt ook lekker vet aangezet. Dus dat is... Ik ben benieuwd hoe dat ook eruit ziet en klinkt op podium, op stage. Dat ben ik heel benieuwd. Er is nog geen videoclip van of wat? Het is de eerste keer dat je dat hoort. Ik ben er gisteren gekregen. Ik bedoel, soms wordt er gelijk een clip gemaakt. Ja, maar het is nog niet op Spotify, nergens. Het is de eerste keer...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 Goed, uh, we gaan even naar voetbal. Ja, eerst een plaatje nog uh, en dan, uh, dan gaan we even naar het voetbal. Oké. Okay. En dan uh, ja, de Belgische groep uh, Vaya con Dios. Vaya con Dios. Ja, in, ja, in, ja, ik spreek het niet goed uit, hoor je ja. con Dios. Zeg het dan nog een keer als je wil. Vaya con Dios. Kijk, zo so doe je dat. What's a woman with a man? Nee, dat bedoelde niet.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 Ik ben zo blij dat we Grace de uh, Gier uh, in de uitzending hebben bij deze plaat. Want hoe heet deze groep, uh, <laughs> Grace, die we zojuist draaiden? Uh, hoe heet deze groep, die we zojuist draaiden? Ah, uh, Baja con Dios. Ja, dat bedoel ik. Met de uh, Watson Woman, uh, zo spreken we dat uit. Uh, uh, Jan? Jan? Hoi, hey, Jan. Hoi, Jan. Goedemiddag hi. nogmaals. De tweede helft. Uh, hoe zijn we uit de kleedkamer uh, gekomen? Nou, we zijn in ieder geval met dezelfde elf uit de kleedkamer gekomen. Het is, uh, nou, het motort nog een klein beetje. De wind is weggezakt. Dus het uh, voordeel van de wind, dat hebben we in ieder geval niet op dit moment. Mm. Maar we zijn wel goed gestart. Uh, was het vlak daar, het was een uh, schitterende aanval van Nigel en Kars de Vries. Waar Nigel, uh, Cas eigenlijk schitterend afronden.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 Dus, dus dat, uh, spannende wedstrijd nog, hè, daar. Nog één doelpuntje erbij in uh, ja. deze drie kwartier. Ja, en, uh, maar wij maar moeten dat, uh, scoren. Dat in de laatste seconde. Ja. ja, ja, dan kunnen ze er niet meer uh, bij komen. Niet meer in, Helemaal inderdaad. goed. Zo is dat. Chris de Gier, in de studio netgenoten van je nieuwe single. 30 maart komt hij uit. Ja, klopt. En waar ga je hem uh, presenteren allemaal? Waar komt hij, uh, waar verschijnt hij? Uh, alle landen, nou, Colombia speciaal, ja. <laughs> Colombia.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 Zomaar de radio's en de tv en iedereen dat leuk vinden. Ze ja. gaan gewoon doen. En als ze het niet leuk vinden, niemand gaat dat doen. Dus... En hebben ze daar ook een radio Zandvoort? Zo'n lokale, nee, nee. ten... <laughs> lokale radio? Geen lokale radiostation. Nee, dat niet. Nee, is nee, allemaal landelijk? Nee. <laughs> Alleen ja, ja. ja. ja, Oké, okay. want het is een groot land natuurlijk. <laughs> dat is ook heel groot, ja. ja. ja. ja ze hebben gewoon heel grote radio's van Mijon Luisteren. Ja, mm. ja, maar... Oké. Okay.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 In de van de EP en de EP de naam is Your Name. Ja. Daar hebben we nog vijf liedjes. Twee zijn in Engels en drie zijn in het Spaans. Oké, okay. dat is de EP. Ja, klopt. Oké. Okay. En de andere liedjes, weer, uh, wat gaan die over? Uh, uh, de namen zijn uh, okay, in het Spaans. Mm. <laughs> zijn Malo. Dat betekent gemeen. Iemand dat heel gemeen is, maar een man die maakt vrouwen verliefd en daar verlaten. Dat is schoft. Heel een slechte man. Ja, heel slechte man. <laughs> ja. Uh, de andere is Twuys Sensia. Ja. Zeg maar. Zeg um, je daar in Nederlands? Um, away, Dat jij. Uh,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 en de andere Engels is uh, You Make Me Feel dat heb ik voor mijn kindertjes geschreven is zo heel diep en de andere hoe de andere vergeet het nog hoe is de andere schat. Uh, even kijken Your Name uh... Mark. Huh? Oh, ah yeah. I'm yeah? not a fool I'm not a fool I'm yeah. not a fool yeah. ja yeah. oké okay. okay. yes. over ja uh, yeah. dus dat uh, is leuk je gebruikt je eigen leven als inspiratiebron voor je liedjes nee nee, nee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 Nee, nee, die heb, je, heb ik heb je niet. Okay. Maar wel uh, die andere die je uh, uh, geschreven hebt. Dame to Manu. Oh, die heb ik van mijn zoontje ja, geschreven. Ik, ik, ja, ik, ik wil niet vervelend doen, maar ik heb hem wel. Okay. Ja, jij, hebt, <laughs> ja, jij, hebt, jij hebt die andere wel. <laughs> Welke wil je horen? <laughs> heb je Magico? Ik heb Magico. Magico, Ma magico okay. dat is wel. Magico, oké. <laughs> uh, ja, uh... nou, komt die aan, Magico. Dan wordt mijn moeder blij. Dat jij hem op, Fred? Nou, daar komt hij aan. We Was hier, <laughs> Echt, met een ja, toen was hij. Met een Toen was hij afgelopen. Nou ja, dan weet je het wel <laughs> meteen natuurlijk. En uh, inderdaad, Grace, een stuk uh, rustiger dan je nieuwe plaats. Wat vind je het liefst? Tempo of dit? Uh, Allebei. allebei. Ik vind het gewoon leuk. Lekker dat afwisselen. Ja, voor de optredens vind ik ook. Als het druk is, dan ben je zo... Ik probeert het heel te Dan ben je halverwege buiten adem. Ja, precies. Dus even wisselen is ook mooi. Ja, ja, ja. Het publiek reageert er ook goed op als je het afwisselt. Ja, zeker dan. Ja, je hebt toch ook wel wat met de muziek van L.N.S. Moissette? Of de Cranberries? De Cranberries, ja. Ja, hè? Ja, ja, ja. En ook van de laatste, maar de laatste single zo. Ik heb een beetje influencer's van Blondie en Garba. Oh ja, altijd lekker. Ja, een beetje meer wel hard. Ja, zeker. <laughs> ja. Nou, hey, eh, wanneer ging die uitkomen, Chris? Ja, IP? 30 maar. Ah, sorry nou. Het is de... Ergens in april. in april. Misschien voor de verjaardag van mijn stefvader. Mooi, mooi dat toen. 18 april misschien, voor Tony. Oké. Okay. Rond die tijd in zijn. ieder geval. Rond die tijd, ja. Oké. Okay. En ja. Your Name, de single, uh, die komt dus 30 maart uit. Klopt, ja. Oh, okay. Hou in de gaten. Zeker, ja, dankjewel. Dank aan jullie, dankjewel. Het zet het allemaal al in zijn agenda. U. Ja, waar alles bij. Dankjewel dank voor ver. je komst naar de studio. Dankjewel uh, aan ja, dank jullie. Dank jullie. Dank dus Dadelijk gaan we ja, met Marco praten. En uiteraard een stukje pro horen van Marco Temes. Maar eerst uh, Elenis Morissette. An old man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 Do you think? Dat was Elenis uh, Morissette en uh, Ironic. Nou, zojuist uh, Grace uh, in de studio. En van uh, Grace gaan we naar Marco toe, uh, Benno. Ja, Marco. Hallo, kerel. Oh, hallo, goedemiddag. Is, uh, uh... Jij wil ook open, hè? Ja, ja, ja fijn. <laughs> Geef Marco ook een microfoon. Marco, hoe is het met je?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 Uitverkocht hè. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Ja, ja, ja, ja. Nou, we zijn blij dat we het dan nog mogen horen. Hè. Ja. De tweede druk. Nee, maar ik ga het nog even. Uh, dus. Als ik door de voorraad heen ben, dan uh, schrijf ik gewoon weer een paar nieuwe. Oké, okay, helemaal goed. En uh, ze komen ook uh, bij ons uh, op de app trouwens. Oh, oh. ja, dat is waar. Ja, dus ja, uh, ja als jij hem naar ons uh, toestuurt, uh, Marco, dan uh, zorg ik dat hij op de app uh, terechtkomt. Het was nogal druk vandaag. Nou, Oké, okay, nee, ik uh, geef uh, <laughs> <hij, geeft laughs> helemaal niks. <laughs> <wikje sturen. laughs> helemaal goed. Uh, nou ja. En te beluisteren, hè? En te beluisteren. En te beluisteren. Ja, ook ja, dat. Ja, ja, ja. Ja? Nou, uh, dat stemmig muziekje. Zeker, daar gaat hij komen. Marco mis.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 Een uh, heel mooi stuk uh, proëzie van uh, Marco. Dankjewel daarvoor, uh, Marco. Klaar ja, gedaan. Mooie teksten en uh, een mooi stuk weer, uh, zeg maar. Zeker. Zeg, Marco, het, uh, het stormt een beetje buiten. Um, een beetje, zeg ik, hè, want verantwoorders kan er toch uh, niet gek genoeg zijn. Denk ik. Wat is dat? Windkracht 7? Ja. Zoiets. Uh. Ja. Schat, hoe schat je dit, in, Marco? Windkracht uh, uh, 4. <laughs> <laughs> God, je hebt ook niks aan die man, hè? <laughs> wat, uh, wat, wat, wat heb je zelf eigenlijk met, met storm en regen... En, uh, nou, ik heb sowieso wel wat met weer. Ja? Het weer is. Hè. Probeer het te accepteren zoals het is. Ja. En, uh, ja. Je kan het om uh, niet, te veel aan veranderen. Moeten we ook niet doen? Nee. Nou, nou ja, mijn idee uh, gewoon, uh, ja, wat je zegt, accepteren. Ja. dat ja, is toch lekker. Ja. ja. ja je moet geen strandend beginnen. <laughs> nee. nu niet. Nee, nu niet.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 Ja. De ZFM app, die nee. kun je ook weer gratis downloaden in de Play Store. Dus uh, dan heb je hem allemaal. Heb jij hem op je telefoon, Fred? Nee, ik heb hem op mijn telefoon. Kijk, dat ja, bedoel ik. Dus dan kan je het inderdaad ook uh, nalezen leuker, en luisteren leuker. op de ZFM app. Dank jullie wel. Tot de volgende keer, Marco. Jo.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 Time after time So long It was so long ago But I've still Een uh, wereldplaat hè, dat is van Carrie uh, Moore en Still Got The Blues For You. Race Radio Pit Report. Bit maar ja, ik wist het ook uh, dat we weer naar Beverwijk gingen naar Rinalos en. Dus dan moet ik altijd een beetje muziek van uh, niveau uh, draaien. Ja, uh, ja, dan moet je weer op platen. Ja, wel. dat heb ik wel geleerd hoor, van jou. Ja, Goedemiddag trouwens, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, uh, Rendol. Ja, Rendol, ja, hier je ziet iedereen zijn mond vol te proppen met uh, paarden. Ja, ging ja, uh, ja, nou, dat ging bijna fout, hoor. Maar, ja, uh, en, uh, uh, maar bij jou was het uh, vanochtend ook feest, Je uh, had gebak in, uh, in de zaken. Uh. Nou, je ziet uh, die filmpjes die ik maak, uh, gewoon s morgens vroeg uh, de onderweg... dat ik zeg van, hé, hey, er zijn jarigen, je moet gebak meenemen. Hij kon gelijk met gebak binnen. Oh, zo? Ja, ik had een klant hier wat van de week jaar, en uh, Ik weet meestal meestal op zaterdag komt, Gerrit. Ja. En Gerrit uh, is uh, 76 geworden, geloof ik. Dus uh, het is ook niet de jongste meer. Maar uh, hij kwam wel met een heleboel gebak om hier binnen. Ja, ja geweldig. Op. Sorry, het is op. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en, um, ja, we gaan even nog wat, wat nieuwtjes uh, op autosportgebied uh, doornemen. Formalig... Ja, wat heb je er ook? Uh... Brand los. Ja, ja, ja. Voormalig ja, ja, ja. Formule 1 coureur uh,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 Ja, ja, ja, ik vind, ik vind het knap <laughs> wat hij doet. Ja. snappen verstappen, wil het nee, niet. Hè? Want die nee, denkt, ik, ik, nee. verlies, ja, ik breek mijn benen. Als we wat ouder worden, komt het wel weer. Maar, uh, uh, die is nog jong en die heeft nog andere dingetjes te doen. Maar uh, nou, Jensen is er wel een tijdje uit de running. Wel een voormalig wereldkampioen. Hè? En ja. uh, uh, dat, dat vergeten vaak een hoop mensen. Uh, uh, dat, dat een prachtige uh, gehad. Maar uh, ja, die, ze willen toch blijven racen. Dus je ziet het ook met andere, uh, andere rijders. Uh, uh, Jacques Villeneuve die bijvoorbeeld die op, uh, in het weg gaat natuurlijk. En ze zijn een heleboel die gewoon... Weet je, het zit... Ik zeg al, bij Coreus, is het heel simpel. Je hebt rode bloedlichaampjes en witte bloedlichaampjes. Bij Coreus is het anders. Er zitten rode en race in. Dus we willen altijd blijven racen. ja ja ja ja Dus wat dat betreft zie je Max misschien over tien jaar of zo ook nog wel eens in dit soort klassen rijden. Ja, ja, ik denk het wel. Ik kan niet in zijn kopje kijken. Nee, dat is waar. Kijk, na Formule 1 is er natuurlijk helemaal niks meer. En dan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 Ja, dat is ook geen jochie meer. Nee, helemaal niet. Die is ook uh, in de 40 ja, inmiddels. Een beetje, hou op, hè. Je bent in de 40, dan begint het leven een beetje pas. En dan ben je voor de verween bij je opa. Ja, hou, ja, op. Ja, ja. hou op. Maar als je 84 bent en je, zit, en je race in, in die klassen uh, waar jij in rijdt. Uh, ja, ik, ik snap wel dat die lui heel hard gaan. Want uh, dan heb je een leven achter je. Dus alles wat er gebeurt. Uh, als maakt het er niet wat... uit. We ja, ja. ja. ja. <laughs> nee, ma hebben een uh, heel lieve Walter. Hofman hebben we rijden bij ons, hij is een uh, prachtige man, die heeft een hele mooie uh, carrière gehad op de motorfietsen, waar hij zelfs oh. Europees kampioen in de 350c werd. Gaaf. En die rijdt tegenwoordig en Walter is nu, geloof ik, dit jaar wordt hij 77 en die rijdt in een, uh, in een McLaren uh, MC1 um, uh, can M auto, een ding met uh, 900 pk en Zo. dat weegt uh, dan uh, geloof ik iets van uh, 700 kilo. En die gaat er serieus juist hard mee. En dan denk ik, ja joh, ik heb nog een hele toekomst. Ik ben pas 61. Ja, ja precies. <laughs> het kan nog. Ja, het kan allemaal nog. Ja, het kan geweldig. allemaal nog. Kan wel, geweldig, geweldig. Zeg Redel, eh, verderop... Autosport ben je nooit te oud voor. Wat zeg je het laatste? Autosport ben je nooit te oud nee, voor. Nee, dat denk ik ook right? niet. Dat nee. denk ik ook niet. Dat zie je ook al Michel Blekemol is inmiddels ja, 73. En nog he steeds. He. Heel simpel. Michel is natuurlijk het mooiste voorbeeld van iedereen. Moe, uh, die heeft natuurlijk een prachtige carrière gehad. En daar uh, uh, uh, uh, yeah, kun je alleen maar jaloers op zijn. Ja, dat denk Met ik ook. jaloers. Ja. Of, en op Facebook uh, allemaal uh, enthousiaste mensen, want het race-seizoen is weer begonnen. Uh, jij hebt zelfs al een hele lijst van data in uh, op Facebook gezet wanneer de winkel zelfs gesloten is. Ja, ja. <laughs> nou, daar heb ik zelf van spelen. Rendel is er even niet. En is is even niet. Ja, over twee weken begint het gezonde mythe. Ja, in april al hè? Ja, april, begin april. Over twee weken zit ik op uh, Paulicaar. Bij uh, het uh, Prix Historique de France heet dat. Heel mooi. Waar uh, historische formule.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 Ja, maar dat is een goede race. Dat is een echte race, Want als je tweede bot is, net, ben je de best of the rest, zeg ik op het maar. Uh, dus dan ben je het gewoon net niet. Jawel, <laughs> ja, maar ah, daar nou, ja, dus zijn wij aan het mopperen de... de... en uh, ja. Ja, geen één geworden. In uh, Jos zou elke dag uh, gezegd hebben ja, of felicitaties onzin. naar Perez. Dat ja, is grote onzin. Hè. Dat is allemaal onzin. onzin, dat weet ik. Dat, maar... ja, dat is allemaal grote onzin. Jos gaf wel degelijk een hand aan Perez. Maar de beelden zoals uh, hij een beetje brachten was ook een beetje raar. Het enige wat Jos daar deed was...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 ik hoop het wel weer gewoon. Ja, valt een zo, beetje zeg, vals. Dodelijk. ja ja doen ze met alles hoor. ja geloof ze met alles. doen ze met alles. Dus, ja. er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. kijk het enige wat er aan de hand was dat eh, binnen teamstuur toch best wel wat gesprekken zijn geweest. want ja Shekel had eigenlijk zo een beetje de verwachting dat er niet meer aangevallen zou worden en niet meer hard gereden zou worden. en ja daar denkt dan, denk, dan Max toch iets anders over en die pakt dan toch even net even die snelste ronde en het extra puntje. Waardoor ja. door de leiding blijft houden in het kampioenschap. ja precies. Maar,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 de volgende wissel is een keer flink eraf rijden. Dan krijgen we toch wel een leuk seizoen. Ja, ja, ja, ja, ja. Even dat klassement opschudden. Ja, even een klassement op schudden. Ja, ja, absoluut. ja, ja, ja precies. Goed, Rendel. Nou, um, wanneer is er ook alweer de volgende race? Uh, in Australië, geloof ik. Australië is dat niet volgende week al oh, of die week daarna? Oh. Uh, volgende mij... week volgens mij. Okay. Volgende week, hè? Oh, ja. Volgende week begint het al. Ja, naar Australië. Dat wordt weer midden in de nacht natuurlijk. Nee, ochtends vroeg hoor. Oh, ochtends vroeg. Dat, oh, dat moet wakker worden met de camperie. Oh, ja. nou, dat is helemaal goed. Kijk, dat is lekker. Nu, we zijn nu gewend met het bordje op schoot. Ja. En dan moeten we met het ontbijtje. Dus, uh, <laughs> zo is dat. Ja. dat zo is dat.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 nou, helemaal goed, uh, Rendol. je hey, dankjewel. En ja, een uh, dankjewel. Go goed weekend. Ja. En tot volgende week. Oké, okay, ik speel fijn, okay. fijn weekend. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi.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 kreeg kregeling, kreeg kregeling, kreeg kregeling. Je hoort de zingen van uh, Guus en Per Spoor. Kreeg -kreeg, kreeg -kreeg. Nou, per spoor uh, gaan we niet, maar gewoon via de telefoon hoor, naar uh, Jan van der Leden daar in Amsterdam. Wat Jan, hoe staat de wedstrijd ervoor? Nogmaals, goeiemiddag. Hoi hey Rob. Hey. Waarschijnlijk voor de laatste keer, maar het gaat hartstikke goed. We hebben de tweede was heel lekker gevoetbal. We hebben heel leuk.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 Koen die doorbreekt en van afstand schiet. En 2, 3 scoort. En dat was vlak voordat jij belde. Ik had jouw telefoontje al verwacht. Dus ik denk nou. Dan ga ik je niet, niet appen. Nee, helemaal goed. Ja, top, top. Ja, het was echt leuk. Echt helemaal. Ja. Ik dus, ja, had uh... nog een paar aanvallen gehad. Die eigenlijk. maar had dat uit moeten komen. maar... De grensrechter is dus echt een DWS-mannetje. En die is ja. absoluut niet onpartijdig. Die, uh, die vlagt dan af en de scheidsrechter gaat daarin mee. Oh jee, oh jee, oh jee. Maar... Nou ja, in ieder geval uh, mooi. Twee, uh, drie en uh, nog heel even te spelen, denk ik. Of ja, zijn we klaar? Het is, het moet, het, het is al tijd. Dus, uh, het is al een minuut of vijf tijd. Nou ja, mooi, uh, oh, ja, mooi om uh, uit uh, te winnen. Uh, Na die uh, monster score van vorige week ook, hè? 5-0. Ja. Geweldig, ja. toch? Ja, absoluut. Dus, het is, uh, echt een hele mooie overwinning, hoor. We gaan er echt, uh, echt van profiteren vandaag. Zeker. Nou, dankjewel voor je verslag, uh, Jan. Oké. Okay. Wij gaan op naar het nieuws, dus vandaar... Oké, okay, hoi, dat was je af van de leden. Ja, 2, 3, eind stond daarin uh, tegen D WS. En dit is de nieuwe René Leblanc. Ja, the first time that I saw her there was magic. I thought that I was dreaming for a while. The way she dance, I knew she must be literature. I felt I was in heaven when she smiled.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 When the sun goes down here in Ipiza, it's time to sing and dance the night away. But first we drink a lovely margarita. And you will be so happy every day. And everybody calls her La Latina. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.